11 uur, NPO Radio 1, met het Plag. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... schrapt een onderdeel van het inburgeringsexamen. Nieuwkomers hoeven voortaan geen eindgesprek meer te voeren... over het onderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, zoals het heet. Het zou veel tijd kunnen schelen... waardoor nieuwkomers veel sneller aan de slag kunnen. We spreken zometeen met de minister na het NOS-journaal met Lieselot Thomas. In Brussel is het proces begonnen tegen Salah Abdeslam... de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs in november 2015. Hij staat in Brussel terecht voor een schietpartij in 2016... in de Brusselse gemeente Vorst drie dagen voor de politie hem oppakte... bij een grootschalige actie in Molenbeek. Abdeslam weigert vragen te beantwoorden... zegt deze verslaggever van de VRT. Toen de rechtbankvoorzitter zijn identiteit wilde controleren... dat gebeurt altijd, toen vroeg de rechter dus... of Salah Abdeslam wilde rechtstaan, maar dat wilde hij niet. Hij bleef zitten. En op de vraag, uh, bent u Salah Abdeslam? antwoordde hij... ik wens niet te antwoorden. En dat zei hij eigenlijk ook op alle volgende vragen... over zijn geboortedatum en zijn woonplaats. Abdeslam wordt verdacht van poging tot moord in terroristische context... op meerdere politieagenten en van, hij wordt verdacht van verboden wapenbezit. Wanneer het proces tegen Abdeslam voor de aanslagen in Parijs begint... is nog niet bekend. In de zwaar beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam... is het megaproces tegen Willem Holleder begonnen. Hij wordt verdacht van de moord of poging tot moord op zes mensen... onder wie John Mierenmet, Cor van Hout en Willem Enstra... Voor het proces zijn 65 zittingsdagen uitgetrokken... en bijna 300 getuigen gehoord. Het onderzoek is zo groot dat er nu vast aan het proces wordt begonnen... terwijl het onderzoek nog niet is afgerond. Die zaak zal zeker tot eind juli duren. Op de provinciale weg bij Ruurlo in de Achterhoek... zijn twee mannen van 24 en 27 jaar omgekomen bij een verkeersongeluk. Een derde automobilist, een man van 49, raakte zwaar gewond... Een auto kwam in de slip terecht, belandde op de andere weghelft... en kwam in botsing met een tegenligger. Mogelijk kwam dat door de gladheid. Zuid-Korea sluit tijdens de Olympische Spelen die vrijdag beginnen... de grenzen voor 36.000 buitenlanders. Onder hen zijn ook mensen die mogelijk banden hebben met IS. De inlichtingendienst werkt samen met de buitenlandse diensten. Ambulancemedewerkers in de Randstad houden vandaag stiptheidsacties omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Later volgen acties in andere regio's. De veiligheid van patiënten blijft gewaarborgd, zegt Verbond FNV. Steeds meer ouders kiezen toch voor een speciale school als hun kind extra zorg of begeleiding nodig heeft, blijkt uit nieuwe cijfers. Sinds een paar jaar is het juist de bedoeling dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar een gewone school gaan. Maar in de praktijk is dat lang niet altijd een succes ziet deze directeur van een speciale school. Als het niet meer lukt, dan is dit echt toch wel een betere oplossing. Dat zien we echt. Kinderen komen hier weer tot rust. We bieden die structuur, die duidelijkheid, die veiligheid. En dat hebben alle kinderen hier wel heel erg nodig. En dan zie je uiteindelijk wel dat ze hier heel erg opbloeien. Ook de onderwijsraad heeft al gezegd dat passend onderwijs niet goed werkt. Nederland grijpt in op Sint Eustatius. Volgens staatssecretaris Knops van Koningsrijksalaties... is er op het eiland onder meer sprake van wetteloosheid... financieel wanbeheer, bedreigingen en het nastreven van persoonlijke macht. Het bestuur, de eilandsraad genoemd, wordt tijdelijk ontbonden... en andere bestuurders worden uit hun functie gezet. Er komt een regeringscommissaris die orde op zaken moet stellen. In een brief aan de Tweede Kamer erkent Knops... dat het een zeer zware maatregel is, maar hij ziet geen andere oplossing. Hij vindt dat de mensen op Sint-Eustatius beter verdienen. Knops gaat nog deze week naar het eiland om zijn besluit uit te leggen. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door en het blijft droog. Middagtemperatuur tussen 1 en 4 graden. Vannacht gaat het 3 tot 6 graden vriezen. Morgen meer zon, alleen in het zuidoosten en noorden kans op wolkenvelden. En het wordt dan 1 tot 3 graden. En dan gaan we nog even de weg op, Jolande van de Velden. Nog een half uur vertraging voor de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is nog steeds dicht bij de afwit Falken -Zwaard. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs... tussen Nederweert en afwit Buddel. Zo'n vijf kilometer met een half uur vertraging. Op zoek naar een heel lief cadeau voor je Valentijn? Als wij van Oxfam NoVip je mogen tippen... geef eens geen chocoladehart, maar een varkentje of tien kippen. Daarvan wordt niet alleen je Valentijn blij...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 U rijdt de expert en de andere Peugeot-bedrijfsauto's al tegen een financial lease-tarief van 0%. Kijk op PeugeotProfessional.nl Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Techniek begint hier. NPO Radio 1 KRO NCRV Guilene Plag Makers. En aan tafel hier nog altijd Joost Eertmans als Spraakmaker van de Dag, lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam en wethouder ook in die stad. En het komt mooi uit, want we gaan het over een mooi leefbaar thema hebben in Burging. Vijftien weken namelijk wachten op het eindgesprek... oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt bij het inburgen. Dat is onacceptabel, vindt minister Wouter Koolmees. En daarom schrapte de minister dit eindgesprek... om de wachttijden terug te dringen. De in Den Haag is minister Koolmees. Goedemorgen. Goedemorgen. Die wachttijden zijn enorm opgelopen. En de reden daarvan is dat er gewoon te weinig examinatoren zijn... Uh, Gaat deze maatregel veel doen om die wachttijden dan ook terug te brengen? Dat is wel de intentie inderdaad. Zoals u net zegt, de wachttijd is nu 15 weken en loopt op. In uh, 2015-2020 grote uh, instroom van met name Syrische vluchtelingen gehad. Mm -hmm. Die nu aan het einde van hun inburgeringstraject zitten. Uh, waardoor de wachtlijsten alleen maar oplopen. Waardoor mensen ook gewoon niet door kunnen. Ze kunnen niet door met een vervolgopleiding of niet aan de slag. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van het inburgeringstraject. Want even voor mijn duidelijkheid. Je mag pas als je al die gesprekken hebt afgerond. Dan mag je pas gaan werken. Ja, dan krijg je dus uh, het inburgeringsexamen. En, en dan ben je ingeburgerd en dan kan je zo maar zeggen, volwaardig aan de slag op de Nederlandse arbeidsmarkt. Uh, of een vervolgopleiding doen om zo uh, actief te kunnen worden op de arbeidsmarkt. Ja. En als zich daarvoor nou een keer een prachtige kans voordoet voor een waanzinnige baan, dan moet je zeggen... nee, sorry, ik heb mijn gesprekken nog niet afgerond. Dus ik mag nou ja, niet. We hebben natuurlijk in Nederland het inburgeringsexamen bestaat uit verschillende onderdelen. Uh -huh. Spreken, schrijven, kennismaken met de Nederlandse maatschappij... maar ook dus de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Juist vanuit de gedachte dat we mensen die uh, vluchteling zijn... ook echt goed uh, uitrusten om actief te kunnen worden op de arbeidsmarkt... en uh -huh. ook een eigen inkomen te kunnen verdienen. En er zitten ook uh, eisen aan ook dat je inderdaad de inburgeringsexamen haalt... Uh, om volwaardig mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Ja. En nu uh, moet iedereen wel dat traject doorlopen, alleen dat eindgesprek gericht op de arbeidsmarkt, dat vindt dan voorlopig even niet meer plaats, omdat er te weinig mensen zijn om dat gesprek af te nemen. Betekent dat dan ook meteen dat mensen minder geïnformeerd gaan raken over de arbeidsmarkt? Nou, wat ik nu voorstel is eigenlijk een, een, een keuze. Uh, ofwel, uh, en het gaat met name over mensen die bijvoorbeeld een hoge opleiding hebben en het zelfstandig kunnen, die kunnen nog wel steeds het eindgesprek voeren en daarmee een examen afleggen. Ofwel mensen moeten minimaal 64 uur een inburgeringscursus volgen op die oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er dus wordt dus een keuzepalet. Uh, of de een of de ander, waardoor we wel proberen te waarborgen dat die oriëntatie op het Nederlandse arbeidsmarkt... wel onderdeel blijft van het inburgerke ja. En die, die, die 64 uur, dat wordt geturfd of zo? Hoe hou je dat dan weer bij? Ja, toen, toen dit werd ontwikkeld, in 2015 was dat. Toen is ook al uh, nagedacht over hoeveel uur zal, moeten mensen minimaal volgen... om volwaardig maar zeggen, deze module te kunnen afronden. En dat ja. was 64 uur. En dan moet je aantoonbaar laten zien dat je dat hebt gevolgd. Uh, wil je vrijgesteld kunnen worden van het eindgesprek? Oké. Okay. Nou, is dit natuurlijk wel iets wat al een tijdje aan de gang is? Misschien niet zozeer gericht op de arbeidsmarkt. Maar in november was in het nieuws dat die wachtlijsten voor inburgeringsexamens verder opliepen. En er stond toen: de overheid leidt nu snel 40 extra examinatoren op. Ja. Ik weet niet of 40 überhaupt genoeg is, maar hoe staat het daarmee met dat aantal? Nou, wat, wat, je, wat we hebben gezien de afgelopen tijd is dat uh, ook door de, de grote instroom in de jaren 2014-2015 uh, er. er over de brede linie wachtlijsten ontstonden. Dat geldt ook over de examens voor spreken, voor schrijven... Mm -hmm. en voor kennismaking met Nederland. Daar hebben we de afgelopen maanden heel veel extra capaciteit op ingezet. We hebben ook nieuwe examenlocaties geopend. Duo heeft dat gedaan. En juist op dit onderdeel, de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt... zie je dat dat niet helpt. En dat de wachtlijsten alleen maar uh, uh, toenemen. En dat er ook gewoon op korte termijn niet voldoende examinatoren voorhanden zijn... om die wachtlijsten ook aan ja. te kunnen pakken. Maar die 40 nieuwe mensen, die zijn er wel al? Ja, die zijn al, die zijn al aan de slag. Er zijn ook twee nieuwe uh, examenlocaties geopend uh, in Nederland. Uh, we zijn nu aan het nadenken of we nog een derde uh, gaan openen. Er is heel veel geïnvesteerd in extra capaciteit. Alleen uh, het feit is natuurlijk wel dat over een brede linie... Er nu sprake is van heel grote vraag naar inburgeringsexamens... maar ook consulenten. Omdat er natuurlijk ontzettend veel vluchtelingen zijn... die nu als het ware aan het einde van hun inburgerstraject zitten... en ja. aan de slag willen. Ja, dus eigenlijk moet u nog meer mensen opleiden. Ja, en dat, op korte termijn lukt dat gewoon niet. Nee. Uh, uh, het regeerakkoord heeft natuurlijk aangekondigd dat we echt het inburgersbeleid op de schop willen nemen. dat we ook op de langere termijn veel meer de regie bij de gemeente willen neerleggen. Dat zal de heer Eertmans aanspreken. En mm. uh, ook de gemeente meer de kans willen ge moeten geven om mensen al snel werkervaring te laten opdoen. Dus ja. stage lopen, vrijwilligerswerk. Om snel uh, in contact te komen met de Nederlandse arbeidsmarkt. Want dat is sowieso, meneer Eertmans, iets wat jullie uh, met de vier grote gemeentes, steden, willen. Ja. Daarna heeft hij ook voor gebleven. Amsterdam ja. en Utrecht. Nee, absoluut. Kijk, dit, dit moet je volgens mij lokaal gaan doen. Want het gaat... Net ook he, over 64 en allerlei uh, regels, protocollen... waar je in moet zitten, als, als, waar je behoefte aan hebt... is heel snel ingedompeld worden, ondergedompeld in, die, in, die, in de Nederlandse taal. En inderdaad, hoe kom ik aan werk? En dat kan je beter in de praktijk ervaren dan via een examen. Dus ik geloof veel meer inderdaad in heel snel mensen... Nou ja, A, de lage lettertheid, Mensen kunnen niet eens praten. Soms kunnen ze niet eens lezen, schrijven in eigen taal. He. Daar begint het al. Zeker. He. Dat is hem. Dan kun je wel allerlei moeilijke vragen... over, de, over Johan van Onderbarneveld gaan stellen. Maar probeer eerst eens uh, Nederlands te proberen te leren en je het uit te drukken... dat is ook natuurlijk voor de arbeidsmarkt zo belangrijk. En dan ben ik het helemaal mee eens. Indompelen in het uh, verhaal van, ja. van waar ga je werken en hoe kun je... want zo, zo, hoe sneller, hoe beter moet je die gebruiken... en het gaan oppikken in de praktijk. Nederlandse uh, programma's, radio, televisie... moet het ook gaan, uh, gaan ervaren. En uh, een examen alleen is gewoon niet, niet uh, heiligmakend. Ik denk wel dat je uh, gelijk hebt met die wachttijden. Want dat, dat, dat is snuikend natuurlijk. Als iemand maar blijft zitten wachten, dat is... Dat is gewoon dramatisch. Dus zo snel mogelijk mensen erop... dat dat laatste deel van die arbeidsoriëntatie eraf valt... ik zou dat wel kunnen billiken als je maar wel... Op een juiste manier iedereen beoordeelt van ben jij in staat om ja, en dan dus dat moet een... wel individueel bekeken worden. Ja, maar dat mag veel flexibeler. Dat geloof ja. ik dat Wouter Colmes dat ook al wel zegt. De een kan misschien is een briljante inderdaad de tandartsen die ons allemaal beloofd waren, <laughs> ja. die die die natuurlijk zo snel mogelijk en als iemand goed goed dan dan en en daar sneller in staat is om zich in Nederland te ontplooien, prima go. Maar dat kan je niet allemaal ja. over één over één kan misschien denk. Maar moet je dan meneer Colmes gewoon de boel eigenlijk sowieso meer loslaten? Nee, want moet, u zegt nu, je hebt twee mogelijkheden, moet je gewoon niet zeggen, inderdaad, nou, we leggen het helemaal bij die gemeente neer. En die kan individueel wel bekijken. Van, dit is wat het beste werkt voor deze. Nou, voor de toekomst wil ik inderdaad de gemeente een veel grotere rol geven. Uh, dat duurt even een, een paar, nou, misschien wel een jaar om dat voor elkaar te krijgen. Maar dan kunnen gemeenten uh, zelf zal maar zeggen, de bureaus inschakelen voor de inburgering. Uh -huh. En ook inderdaad zelf uh, al naar gelang de situatie. Want er zijn gewoon verschillen tussen uh, statushouders, hè, tussen vluchtelingen. De ene is hoog opgeleid en kan bijna direct aan de slag. De ja. andere heeft veel meer hulp nodig. En door de regie bij de gemeente neer te leggen, kun je ook flexibeler en ook meer op de maat, op de persoon toegesneden, een inburgeringstraject volgen. Dat lijkt me heel verstandig. Ja. Nog iets anders, want we hebben het nu over de wachttijden die er zijn om dat gesprek te voeren. Maar ik begrijp dat mensen ook nog soms wel eens vier en een maand moeten wachten voordat ze de uitslag van hun examen hebben. Dat klopt. Ja. Nee, maar Over brede linie, en daarom vind ik het ook belangrijk... dat we nu echt ingrijpen. Uh, als je nou 15 weken moet wachten voordat je überhaupt een examen kunt doen... en dan ook nog eens 8 tot 10 weken moet wachten tot het is nagekeken... Ik kan het zeggen. dan ben je bijna een half jaar verder ja. en dan kun je een half jaar niet vooruit. Terwijl we allemaal vinden in Nederland dat mensen aan de slag moeten... een eigen inkomen moeten verdienen en ook moeten integreren... in de Nederlandse samenleving. Dan ja. kan het dus niet zo zijn dat de Nederlandse overheid... Maar zeggen, een belemmering vormt uh, om, te, om, om te integreren. En nee. daarom grijp ik nu ook in. Maar moet je dan niet toch, als we dit nu, hè, dat stapelt op... dus die uit het duurt heel lang. Er is een wachttijd voor, het, uh, voor die gesprekken. Daarvan zegt u dat moeten we even anders uh, inderdaad gaan regelen. Dat gesprek hoeft even niet. Je hebt de, de gemeentes waar meer verantwoordelijkheid naar moeten. Nou, de vragen over Jan van Onderbarneveld. Uh, inhoudelijk is er ook al vaak genoeg kritiek op geuit. De Algemene Rekenkamer heeft ja. natuurlijk vorig jaar ook al gezegd... dat het hele inburgersbeleid... Ja, nog maar 39 van de migranten die slaagt ervoor. Vroeger was dat nog wel eens 80 Moet u het niet gewoon helemaal op de schop gooien, meneer Kolmees? En dat is ook mijn, uh, mijn intentie. Samen met, met Mark Harbus, staatssecretaris... Uh, van, van JNV ze zijn we ook bezig om veel sneller uh, mensen, uh, ook als ze al in een, in een AZC zitten, mm -hmm. uh, een, een asielzoekerscentrum... Om dan al, zeggen, een schifting te maken over wat, waar hebben mensen behoefte aan. Ja. Voor, voorheen was het zo een paar jaar geleden dat mensen 2,5 jaar moesten wachten voor ze überhaupt aan de slag konden. En wij zeggen nu eigenlijk: begin vanaf dag één. Door mensen in staat te stellen de taal te leren. Ook in het regeerakkoord opgenomen is vanaf dag één. Precies, ja. uh, en ook de gemeente in, in positie te brengen om mensen te begeleiden naar werk. Dan kan het allemaal veel sneller, uh, veel effectiever. Dat is goed voor, de, voor die mensen. Dat is goed voor de, voor de Nederlandse samenleving. En ook goed om te voorkomen dat mensen blijven hangen in de bijstandsuitkering. En gaat u ook nog even naar die vragen kijken dan? Dat, dat heb ik ook, dat, toevallig heb ik woensdag een debat met de Tweede Kamer over. Daar heb ik okay. inderdaad naar gekeken. Ik ja. heb zelf ook vorige week woensdag uh, of ton, dinsdag een, een examen gedaan. En? Ja. Uh, dat, dat ging goed. <laughs> Echt? Ja. Uh, en, maar Er zijn wel, wel kritische opmerkingen over die vragen. Maar er is wel heel veel verbeterd de afgelopen twee, drie jaar. Okay. Dus dat wil ik ook wel gezegd hebben. Maar er kan nog wel wat uit. Het kan allemaal wat sneller, wat meer toegericht op... hoe we zorgen we ervoor dat mensen echt mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. En op 2018 dus. Precies. Ja. Hartelijk dank. Graag gedaan. En succes met al die voorbereidingen dan. Wouter is. Dank straks. u wel. Dan weer nieuws via de NOS. Nederland grijpt in op het Caribische eiland Sint-Eustatius. U hoort het in het journaal. Bestuurders worden uit hun functie gezet. Staatssecretaris Knops hoopt hiermee orde op zaken te stellen op het eiland. We hebben erover contact met NOS-politiek verslaggever Hans Andriega. Goedemorgen Hans. Dag Jelene. Waarom doet de staatssecretaris dit? Nou, er is vorig jaar een onderzoek gestart. Uh, dat heeft minister Plastek destijds nog... Uh, uh, in gang gezet. En uh, ja, de resultaten van dat onderzoek... die uh, laten toch wel een heel ernstige situatie zien. Uh, ze spreken van grove verwaarlozing. Grove taakverwaarlozing. Er is sprake van uh, discriminatie, intimidatie... bedreigingen, beledigingen, willekeur, machtswellust. Kortom, uh, de bewoners die zijn... Uh, min of meer uh, willoos in de handen van de bestuurders... die hun taken niet goed uitvoeren. Nee. En Nederland is al heel lang bezig om uh, te proberen... op alle eilanden uh, het bestuur beter op orde te krijgen. Sint Maarten, daar is de situatie nu zo ver naar beneden gegaan. Zo ver verslechterd dat uh, ingrijpen onvermijdelijk is. Ja, maar goed, het is allemaal wel stroef hè, in, de, in heel die verhoudingen, ook tussen Den Haag en de eilanden. Ja, dat is een soort uh, constante in de verhoudingen tussen Nederland ja. en de Caribische eilanden. Uh, vele ministers en staatssecretarissen die zijn daar de afgelopen jaren naartoe gegaan om te proberen de verhoudingen te verbeteren. Er worden altijd heel mooie afspraken gemaakt, er worden handen geschud, foto's genomen uh, van we zijn nu weer een stap verder en zodra uh, de mensen de deur weer uitgaan of op het vliegtuig uh, stappen, dan blijkt dat de twee totaal verschillende versies van de werkelijkheid zijn. De mensen op de Antillen zeggen het ene, die hebben de ene uitleg... en in Den Haag hebben ze de andere uitleg. En het is een soort, soort padstelling. En dit is uh, een van de weinige keren dat Nederland echt uh, gebruik maakt... van de vergaande bevoegdheden die ze nog wel hebben. En zeker op een eiland als Zinderstaties, dat een Nederlandse gemeente is. En je zou kunnen zeggen, ja, het is een soort koep uh, die daar gepleegd ja. wordt. Het uh, bestuur daar wordt aan de kant gezet, in Nederland neemt het over. Maar oh, ik wou het zeggen, want wat, het is natuurlijk leuk en daadkrachtig... je zegt al die bestuurders aan de kant, maar Nederland neemt het over. Hoe gaat dat eruit zien dan? Nou, er komt een uh, regeringscommissaris, wie dat wordt is nog even afwachten... die daar uh, echt de baas gaat worden op het eiland. Uh, hij zal met de, ja, met de ambtenaren, met een aantal lokale bestuurders... waarvan uh, de nieuwe regeringscommissaris uh, denkt... hier, mee kan ik zaken doen, excuus... <kwijnt> Even een kikker in de keel. Um, en dan moet hij proberen, hij of zij, zo snel mogelijk proberen... om uh, de zaken uh, weer in het reinen te krijgen. De bevolking het gevoel te geven van... we worden weer goed bestuurd, we hebben weer recht van spreken... we kunnen uh, de overheid op het eiland weer vertrouwen. En dan is het ook de bedoeling dat als dat geregeld is... dat het bestuur weer in handen wordt gegeven van de mensen op Sint Maarten. En dan hopelijk onder betere verhoudingen. Ja. Eertmans, u zei eerder in april dat Curaçao aardig verrot was. Als ik me niet vergis, toch? Zo, heb ik dat weer gezegd. Oh, um, ja. Dat kan heel goed. Bij WNH op zondag was dat. Ja, dat kan heel ja. goed. Nee, daar, daar, daar, daar strijden we. Daar natuurlijk. riekt dit ook naar dan. Nou, de opzomming is bijna totaal natuurlijk wat daar misgaat en daar, daar is ingrijpen. Maar goed, we wachten allemaal op de tijd dat dat zelfstandigheid wordt in plaats van een bijzondere gemeente dat het een, uh, zijn eigen broek gaat ophouden. Die tijden, daar zijn we nog niet, maar dit is ingrijpen, lijkt mij zeer noodzakelijk. Ja, en dan Hans-Andrega als alles weer op orde is, is de bedoeling om de boel weer in eigen hand te leggen? Ja, ja. en het voorstel van uh, staatssecretaris Knops uh, wordt uh, vanmiddag besproken in uh, de Tweede Kamer, maar twee uh, regeringspartijen, de VVD en het CDA, die hebben al gezegd van uh, dat ze het prima vinden dat uh, Knops tot deze stappen overgaat. Dank voor jouw uitleg. hans andré was dat. Wij vinden het ook belangrijk in Spraakmakers om uw verhaal thuis te horen. Of in de auto, op uw werk, waar u ook bent. We zijn bezig om een groot netwerk op te richten. Uh, iedereen kan zijn ervaringen daarover delen en ook uh, onderwerpen agenderen waar we zeker aandacht aan moeten besteden. En deze eerste maanden van Spraakmakers maken we elke dag even kennis met iemand die zich over dat netwerk heeft aangemeld. Um, ik ben Arnie van der Velden. Ik ben 35 jaar en ik woon in Den Haag. Spraakmakers. Ik ben do docent geschiedenis uh, op een Havo vwo school in Gouda. Ik erger me aan dat er chronisch tekort is aan geld in het onderwijs. het leidt, dat er uh, tekort aan docenten, veel invaldocenten. Uh, op de basisschool zie ik dat we echt nog met achterstallig materiaal werken bij mijn kinderen. En uh, ik vind dat we onze toekomst eigenlijk vergooien. De kinderen moeten een betere toekomst hebben, dus beter opgeleid worden. Ik maak me ook zorgen om de kloof tussen arm en rijk, die groeit. Van de week was weer in het nieuws dat, er enorme, uh, dat de rijkste mensen weer enorm veel rijker geworden zijn. En het CBS zei de laatste tijd ook dat de laatste 25 jaar... de kloof tussen de arme mensen in Nederland en de rijke mensen in Nederland flink gegroeid is. En daar maak ik me echt wel zorgen om. Ik woon hier in Den Haag in een wijk waar veel arme mensen wonen. En ik zie die armoede ook op straat. En dat is wel echt dat, ik, dat me zorgen baart. Als dat zie je in de klas. Bij mijn oudste zoon worden er bijna geen kinderfeestjes gegeven. Omdat de mensen daar gewoon geen geld voor hebben. En dat vind ik wel heel zorgelijk. Mijn levensmotto is geef nooit op. Vooral doorgaan waarmee je bezig bent en je komt er wel. Spraakmaker Annie van der Velde was dat. Mocht u mee willen doen, zich aan willen sluiten bij dat netwerk... en ons dus af en toe van wat commentaar en wat tips voorzien... ga dan even naar de site van Radio 1, radio1.nl. spraakmakers En dan doorklikken op het linkje waar staat aanmelden als spraakmaker.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 No man Met Treat You Better. Het is tijd om de Nationale Nieuwsquiz te gaan spelen... zo tegen half twaalf. Meindert, de Koning uit Leeuwarden is hier. Meindert, welkom. Dank je wel. Ben je er klaar voor? Ja. Dat dacht ik al dat je dat zou gaan zeggen. Ja. Nou, dan gaan we ook maar gewoon gelijk spelen. Nou, succes. Integratie we en inburgingsonderwijs voor nieuwkomers... Vinden we allemaal erg belangrijk. De nationale nieuwsquiz. En after all the lessons, you will be able to battle in Dutch. moeten wachten op een eindgesprek voor het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. And uh, know the naadje of the cows of the Dutch customs. Nieuwkomers die genoeg studietijd hebben besteed aan dat onderwerp, mogen het gesprek nu overslaan. Oké, okay, see you next time in de inburgingskurs. Tot de volgende keer. Bye! Het inmerkingssamen wordt korter, makkelijker. Zo wordt het eindgesprek oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt geschrapt. Ik zei al, uh, net, soms is het net een soort samenvatting van onze uitzending. Vraag 1 is namelijk, hoe heet de minister die deze maatregel heeft aangekondigd? Olaggen. Oh, Nee, we hadden hem net in de uitzending. Wouter Koolmees. Oh, ja. Die zat hier net. Ja, jij zit dan natuurlijk op een hoekje... dus je kunt niet, alles, uh, die niet, gehoord. niet nee. van alles meegenieten. Op dat eindgesprek oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt... in de wat nog hangen, ook wel het ONA-gesprek genoemd... moeten de kandidaten door een gebrek aan exterminatoren... nu te lang wachten, vindt de minister. Die wachttijd is ondertussen opgelopen naar maximaal hoeveel weken? Twintig. Nee, Joost de het goed op Vijftien. Vijftien weken, inderdaad, ja. Er zijn nog wel allerlei voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen... voordat ze kunnen gaan werken. Dan vraag drie. Luister mee. Zojuist heb ik bij het politiebureau Lijnbaansgracht in Amsterdam... in aanwezigheid van mijn advocaat, meester Theo Hiddema... aangifte gedaan wegens smaad en laster. Zoals bedoeld in artikel 261 van het wetboek van strafrecht. Ja. Thierry Baudet doet aangifte tegen welke minister... wegens smaad en laster. Olegren. Daar was ze wel, ja. Olegren zei vrijdag bij burgemeester Indales lezing... dat Baudet een grotere bedreiging is voor de democratie dan Wilders. worden van die strekking. Olegren vindt ook dat Baudet afstand zou moeten nemen... van zijn partijgenoot Raamo Tarsing. Die heeft gezegd dat er een verband is tussen IQ en ras. Ramotarsing Tarsing is een prominent lid van Baudet zijn partij. Op welke plek staat hij op de verkiezingslijst... van het Forum voor Democratie in Amsterdam? Twee. Op de tweede plek, dat klopt. Vraag 5. is een fragment waar je weer naar gaat luisteren... je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik voelde me best oké. Okay. Uh, mijn tempo lag wel hoog in het begin... maar ik had niet echt het gevoel dat ik moest lossen. Hij ja, rijdt elk metertje voor metertje weg. en uh, ja, Ik begin meer en meer te sukkelen. Van der Poel. Mathieu van der Poel, inderdaad. Van der Poel won dus geen gouden plak. Hoeveel keer stond er bij dit WK-veldrijden... een Nederlander op het hoogste treetje? Eén keer bij de belofte. Nee, volgens mij helemaal geen keer zelfs. Maar we oh. gaan het even natrekken hoor. Misschien dat jij gelijk hebt. Het is dus voor het eerst in tien jaar dat er geen enkele categorie kost, in Nederland won. Bij de junioren. Ja, maar dat kan niet. Er wordt hard aan gewerkt om dat snel even te achterhalen. Of jij misschien het gelijk aan jouw kant hebt. Kan natuurlijk ook. Ja. Ondertussen zoeken wij in de laatste vraag in deze eerste ronde... naar een persoon uit de actualiteit. En de vraag is wie bedoelen we? Het zijn cryptische aanwijzingen. Dus nou ja, hoe snel je het weet, geef het door. Want dat levert de meeste punten op. In komende eens. Vier. Ik was een tijdje heel salonveeg. 3. Ik krijg vaak ten onrechte de schuld van dingen. Holleder. Willem Holleder, voor twee punten was geweest. Jij vindt mij de komende tijd vaak in een bunker. En vandaag begint het langverwachte proces tegen mij. Inderdaad, Willem Holleder. Daarmee staat jouw factor voorlopig in ieder geval op 6. En daar gaan wij mee vermenigvuldigen in die tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel euro trekt de regering extra uit... voor het spoor tussen Rotterdam en Den Haag? 40. 300 miljoen. Welke Ajax-vedette lag dit weekend... weer eens in de clinch met het Ajax-legioen? Siach. Ja, RTL laat de transgender-grap... van welk programma online staan? Uh, voetbal inside. Is goed. In welke regio zijn de stiptheidsacties... van het ambulancepersoneel begonnen? Randstad. Ja, hoeveel ambtstermijnen mag de president in Ecuador nu maximaal hebben? Vier. Twee. Welke actrice sprak voor het eerst in de New York Times... over haar ervaringen met Harvey Weinstein? Uma Thurman. Is goed. In welke stad is het proces tegen terrorist Abdeslam begonnen? Brussel. Ja, welke partij doet in de meeste gemeentes mee met de gemeenteraadsverkiezingen? VVD. Ja, CDA. Dat zullen de meeste, voor de meeste vragen gelden. Wie bracht een eerbetoon aan Prins tijdens de Superbowl? Justin Timberlake. Ja, welke minister wil dat het lidmaatschap van een criminele organisatie zwaarder bestraft wordt? Dekker. Grapperhaus, wat was in Nederland het meest bekeken programma van zondagavond? Uh, moeder. Zeker, welke prominente PvdA zei zondag dat zijn partijgenoten moeten instemmen met de donorwet? Ja. Uh. Een pas. Job Cohen. Met hoeveel verloor Nederland van Frankrijk in de Davis Cup? 3-1. Ja, in welk land keren zich steeds meer vrouwen tegen de hoofddoekplicht? Islam. Uh, Iran. Ja, is goed. Chris Keulen heeft met zijn reportage kwetsbare liefde wat gewonnen? Zilveren camera. Dat is goed. In welke Italiaanse stad schoten neofascisten op Afrikaanse migranten? Massarata. Is goed. Op welke locatie vierde Prinses Beatrix dit weekend haar verjaardag? Ja, in Guatemala zijn maya ruïnes ontdekt door welke nieuwe techniek? Lees het. Hè. Dat is ook goed. En vraag 20 was nog geweest: welke quiz speelde de selectie van Roda ter voorbereiding op de wedstrijd tegen AZ? Geen idee. De slimste mens okay. was het. Ja, je kan er maar wat mee opschieten. En de focus extra geven. 13 ja. vragen waren goed beantwoord. Vermenigvuldig met 6 kom je op een score van 78. Nou, is wel meer dan uitgangspunt. Vind nou, gefeliciteerd. Is ermee. die van dat, uh, dat veldrijden? Uh... Is niet goed gerekend. Ze hebben het snel uh, opgezocht. Het zal nee. toch iemand anders zijn geweest. Oké. Okay. Dus die punten heb je er niet bij, maar wel 78. Nou, dankjewel. Dankjewel, Mijnert, nou, voor het meedoen. Goeie reis terug ja. naar Leeuwarden en uh, naar Rotterdam. Dat geldt voor Joost de Eertmans. Ook dankjewel. En fijne dag nog verder. Zometeen namelijk tijd voor één op één. Sven, even Goedemorgen. Goedemorgen, Guilen. Wij gaan praten over een buitengewoon ingewikkelde kwestie. waar de Eerste Kamer zich morgen in het tweede bedrijf opnieuw over buigt. Namelijk de Donorwet. Maar wij gaan kijken wat het in de praktijk betekent voor bijvoorbeeld een traumaziekenhuis. Levert dat dan ook daadwerkelijk meer donororganen op, zo'n nieuwe wet? Daarover gaat het. Zometeen in één op één. NPO Radio 1. Nou, de hoofdpunt uit het nieuws. Nederland heeft zijn ambassadeur in Turkije teruggetrokken, omdat er nog steeds geen oplossing is voor het conflict tussen beide landen. Het is een formaliteit, want Nederland heeft al langer geen ambassadeur in Ankara zitten. Volgens minister Zelstra van Buitenlandse Zaken is er vooralsnog geen zicht op normalisatie van de bilaterale betrekkingen, zoals hij zegt. Huisartsen en slachtoffers herkennen vaak de klachten. Die horen bij een koolmonoxidevergiftiging niet. De symptomen worden vaak aangezien voor een griepje. De brandweer begint daarom een campagne om mensen te wijzen op de gevaren. Om de veiligheid te garanderen tijdens de Olympische Winterspelen... sluit Zuid-Korea de grenzen voor 36.000 buitenlanders. Onder hen zijn ook mensen die mogelijk banden hebben met IS. De Spelen beginnen vrijdag. En een 47-jarige man uit Herpen in Brabant is aangehouden... voor betrokkenheid bij een schietpartij in 2015. Toen werd een rijschoolhoudster in Os beschoten. Volgens de politie heeft de man niet geschoten. Wat zijn rol dan wel zou zijn, wil de politie vanwege het onderzoek niet zeggen. Dankjewel, Lieselot. Verkeersinformatie nog, Jolanda. Nog steeds een file in het zuiden van het land... op de A2-maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert-Noord en Afrit-Focus-Wart, 7 kilometer. De weg is daar nog steeds dicht door een ongeluk. Verkeer kan er alleen maar via de vlucht Langs. NPO Radio 1, KRO-NCRV, 1 op 1 met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen is het tweede bedrijf van het debat... rond de donorwet in de Eerste Kamer. En het is nog altijd onverminderd spannend... of Pia Dijkstra haar wet door die Senaat weet te loodsen of niet. De, st de stemming is een week uitgesteld... omdat een aantal Eerste Kamerleden eerst meer, meer en duidelijker antwoorden wil... op de prangende vragen die ze nog hebben bij de wet... die regelt dat iedereen in principe donor is... tenzij hij of zij van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat niet te willen. Wij buigen ons vandaag eens over de praktische kant. Wat betekent het nou voor ziekenhuizen... als in principe iedereen voortaan donor is? Is, kunnen ze dat aan? Zijn er voldoende gespecialiseerde chirurgen? Kan er straks ook een overschot zijn aan gezonde donororganen... of is dat totale onzin? Kortom, vragen genoeg voor mijn gast van vandaag. Bart Berder, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van het Elisabeth Ziekenhuis. Een ziekenhuis met een zogenaamde traumafunctie. U krijgt dus veel verkeersslachtoffers. Klopt, hè? Ja, er zijn er een stuk of tien in Nederland... waar inderdaad de zware slachtoffers worden opgevangen. Hebt u zelf eigenlijk een donorconiceel nu? Ja, heb ik. Iedereen in uw familie? Ik denk het wel, maar dat is typisch iets wat je niet uh, elke dag bespreekt of, uh, of vaak bespreekt. Tenzij er zoiets is als, als deze, dit wetsvoornemen. Ja. Dan zie je dat het wel wordt besproken. En daarom weet ik dat het nagenoeg mijn hele familie is. Ja. Vindt u dat die wet Dijkstra eigenlijk een goede wet is? Ja, dat vind ik wel. Ik vind wel dat, uh, dat daar echt, als je kijkt... dat er uh, meer dan 1100 uh, organen, oneerbiedig gesproken, nodig zijn... Dan vind ik het een goede wet als die meer gaat opleveren dan, dan wat de huidige constructie oplevert. Zijn, wat u betreft, ook alle vragen rondom die wet waar die senatoren mee worstelen beantwoord? Ja, ik denk dat de discussie wel heel uh, uitvoerig is. En of de vragen ooit te beantwoorden zijn, dat weet ik niet zo goed. Want er zit natuurlijk toch wel uh, echt een lastig iets is in welke mate. Uh, orgaandonatie bij het individu ligt, of toch meer bij het collectief, wat via zo'n wettenregel is. En ik vraag me af of dit echt ooit te beantwoorden is, zo'n vraag. Dat het ook heel erg sterk met een overtuiging te maken heeft. Desalniettemin zegt u: doen. Ja, ik vind van wel. We moeten praten. Welkom bij 1 op 1. Meneer Berder, de achtergrond van die wet is natuurlijk tweeledig. Aan de ene kant uh, proberen meer beschikbare organen te krijgen... voor mensen die ze nodig hebben. En aan de andere kant uh, de meer ethisch principiële discussie. Uh, wie beslist uiteindelijk of die organen worden afgestaan of niet? Uh, laten we het over het praktische, uh, de praktische kant van dit verhaal hebben. U uh, leidt een uh, traumaziekenhuis. Hoeveel uh, traumagevallen krijgt u per week binnen? We krijgen er zo'n uh, 400 per, uh, per jaar, 350, 400. Dus een stuk of zeven uh, per, uh, per, uh, per week. Als die wet... Elke dag één zou je kunnen zeggen. Elke dag één. En dat zijn mensen die ook vaak op de intensive care afdeling terechtkomen, neem ik aan, of niet? Ja, dat zijn uh, of mensen die op de SEH eigenlijk al uh, hersendood uh, uh, worden verklaard. SEH is de spoedeisende uh, hulp, hè? Ja, de spoedeisende hulp. Daar wordt een patiënt opgevangen. Daar zit een heel team omheen met veel, veel professionals, verpleegkundigen, artsen. En die gaan dan met een patiënt ook aan de slag. En dan kan het zijn dat daar uiteindelijk blijkt dat verdere ingrijpen geen, geen zin heeft. En dat wordt dan vaak een hersendode patiënt genoemd. En dat zijn de patiënten die hier voor een aanmerking komen. En hoe vaak komt dat voor? Nog even neem ik dan een klein stapje terug... Ja. Uh, u heeft het over ongevalslachtoffers, dat begrijp ik... maar wat ook belangrijke patiënten zijn... met bloedingen in hun brein, eh, hersenbloedingen. Mm. En eh, daar zijn ook heel wat patiënten waar eigenlijk wel van wordt gezegd... dat, eh, dat patiënten zijn die niet eh, overleven... Die uh, zodanige hersenbeschadigingen hebben opgelopen bij die bloeding, dat verder behandelen geen uh, zin heeft. En, uh, en ze dus ook uh, uh, eigenlijk niet meer uh, zullen overleven. Mm -hmm. En uh, het, het Elisabeth W. Zieken is daar ook zeer uh, actief in. Dus het is een tekort door de bocht, denk dat het alleen maar gaat... om ongevallen slachtoffers, want deze groep is ook wel groot. Zeker. Nou, het was, uh, het was, ik wilde uh, niet de groep beperken... tot het aantal verkeersslachtoffers, nee, okay. uh, maar daar ja. wel mee beginnen. Maar laten we het dan uitbreiden. Hoeveel mensen bij u... Uh, ja, het, het klinkt allemaal oneerbiedig en zo bedoel ik het niet... maar we moeten er even praktisch over praten... want dat, dat is nu eenmaal de achtergrond van de wet. Hoeveel, <lacht> ja. uh, hoeveel mensen zijn er, he, raken er hersendood uh, in uw ziekenhuis... laten we zeggen, op jaarbasis dan? Ja, ik weet dat, dat heb ik ook wel op het netvlies. In januari waren het er acht. Dus daar moet u zo'n beetje aan denken. Per maand en, dus, zeg maar. Ja. Ja, precies. Ja. Acht procedures. En inderdaad, het is onheerbiedig te spreken over procedures... Waar het over mensen gaat, maar dan begrijpen we wel waar we het over hebben. Uh -huh. En het verzorgingsgebied wat dit ziekenhuis in Nederland... verzorgt voor deze soorten aandoeningen... is ongeveer de provincie Brabant. Dus dat zijn zo'n 2 miljoen inwoners. Dan heeft u een beetje het idee waar we het over hebben. En van die acht per maand, hoeveel van die mensen... zouden in principe in aanmerking kunnen komen voor het afstaan van een orgaan? Of uh, die acht, dat zijn dus echt procedures geworden. Ja. En als u mij dan vraagt... Uh, hè, want dat zijn ook werkelijk de procedures van januari... als u mij dan vraagt van God, hoeveel zou er voor een aanmerking... dan uh, is dat aantal naar schatting uh, wel zo'n anderhalf, uh, twee keer zoveel. En uh, daar zitten dus ook de procedures bij... waar de familie, de nabestaande, zegt van nou... Uh, uh, uh, het mag zo zijn dat... Uh, het overleden, de overleden persoon, uh, uh, wel ingestemd hebben... wij willen toch, uh, wij willen toch ons vetorecht gebruiken, we willen niet akkoord gaan. Ja, want dat, dat is dan hoe dan de huidige wet dat voorschrijft. voorschrijft hè? Dus ja, ook al heeft iemand een doderconiciel... Ja. dan nog kunnen de nabestaanden zeggen wij willen het niet hebben. Ja, en dat is ook een spannend punt van de nieuwe actieve donorregistratie... want zo heet dat uh, ADR... Uh, van wat moet nou precies de positie zijn van de nabestaanden als een, een, zij voelen van dit is niet verstandig... of wij hebben daar toch heel erg veel problemen mee. Ja, die vraag is nog niet 100% beantwoord. He? Daar gaat dus nee, om, precies, onder meer dat debat morgen precies. over. Ja, en dan gaat het ja. natuurlijk over uh, principiële kwesties... als zelfbeschikkingsrecht en aan wie behoort jouw lichaam toe. Uh, dat is ja, de... en dit gaat dus specifiek ook over gestoorde rouwverwerking... van de nabestaanden. Ja. Als de arts die het gesprek voert met, uh, met de nabestaanden... daar echt uh, iets op het spoor komt kan het echt reden zijn om te zeggen... we zetten de procedure niet voort. Toch even terug naar, uh, naar de beweegreden om deze wet te veranderen. Uh, die is inderdaad tweeledig. Namelijk uh, dat medisch-ethische uh, verhaal, zal ik maar zeggen. Maar ook de, de praktische kant. Namelijk zorgen dat er meer donororganen komen. Um, ja. Gaat dat gebeuren? Op deze manier. Met andere woorden, uh, hebt u minder uh, mensen die nee zeggen... bijvoorbeeld van de nabestaanden of patiënten die er überhaupt al geen zin in hadden... Uh, dan dat nu het geval is? Ja, de verwachting is dat dat zal gebeuren. En uh, feitelijk heb je de situatie in Nederland... waar er zo'n 8 miljoen mensen niet geregistreerd zijn. En uh, we kijken er zo tegen aan dat de mensen die zich wel hebben geregistreerd. Geregistreerd zijn, overtuigd donateur, donateur als het uh, ooit komt, of mm -hmm. zijn overtuigd niet-donateur. Dat zijn er zo'n in Nederland 1,7 miljoen, wat heel veel is, als ja. je het internationaal vergelijkt. Ja. En die 8 miljoen, daar verwachten we dat als die uh, het overkomt, ja. dat daarmee, omdat ze nu met een zekere nonchalance niet geregistreerd zijn, dan uh, wel zullen doneren. De kans is daar groot op. En daar verwachten we echt dat er dus wel een groter aantal organen uh, geoogst wordt. Dan even naar, weer terug naar de praktische zaak. U zegt, dat zijn er nu acht per maand. Dat zullen er dan misschien wel het dubbele uh, aantal zijn. Zestien, laten we zeggen. Uh, mm -hmm. Dat betekent dus zestien mensen per maand die hersendood zijn... en van wie de organen dan kunnen worden afgenomen en gebruikt. Mm -hmm. Ja. Hoe, dat moet in een operatiekamer gebeuren, neem ik aan. Ja, dat klopt. En dit is een thema wat natuurlijk al, al vele jaren eerder ook is bedacht. Dat in zo'n situatie is natuurlijk de, de ploegen van het ziekenhuis... zijn drukdoende met de, de patiënt. En dan is de overgang naar het uitnemen van organen... daar zitten een aantal elementen aan. De patiënt wordt dus nog met name wel omringd door het team. En dan komt er een ander team, zoals de Nederland geregeld, een uitnameteam. Dat is eigenlijk heel erg goed geregeld om te zorgen dat het behandelend team niet zich daarmee bezig hoeft te houden. Nee, dus er en wordt een uitname... ander team ingevlogen, als het ware. Ja, gespecialiseerde ja, chirurgen. Ja, zeer gespecialiseerde mensen. Want het is niet makkelijk om organen uit te nemen. Ja. Omdat je een hele hoop structuren, zenuw, vaatstructuren... moet je mee uitnemen. En dat vraagt om heel secuur opereren. Ja. En daar Hoe... heb je dus meer mensen voor nodig. Ja, hoeveel van die teams zijn er nu? Dat weet ik niet precies hoeveel er in Nederland zijn. Uh, ik denk een klein aantal, een stuk of drie, vier. Ja. Uh, en die zitten, zo... niet, die zitten natuurlijk niet de helft van de tijd... op dit moment duimen te draaien, neem ik aan. Nee, maar die zijn wel oproepbaar. Dat zijn ja. zeer ervaren uh, uh, mensen die ja. oproepbaar zijn. Die zitten dus in een constructie waar ze wel uh, uh, uh, ook op te roepen zijn. Maar en maar we nou straks, een werk. En als we nou straks twee, twee keer zoveel van dit soort teams nodig hebben... zijn die mensen dan beschikbaar? Ja, dat is een kwestie van uh, dat die teams uit te breiden. En omdat het niet van de een op de andere dag uh, zal veranderen... kun je daar ook makkelijk aan werken. Dus ik verwacht daar eigenlijk geen problemen uh, van. Nee. En het is ook niet zo dat als je dus, niet, uh, als je dus geen bezwaar maakt... in de nieuwe wet dat je, uh, tegen het zijn van donor... dat je per definitie opengemaakt wordt, om het maar plat te zeggen... en dat je organen eruit gehaald worden. Nee, want dan geldt dat er uh, zorgvuldig wordt overlegd met de nabestaanden. Mm. En uh, dan, hè, wat ik net over gestoorde rouwverwerking... als daar de uh, artsen, want de gesprekken worden gevoerd door uh, ervaren artsen als zij dat gesprek voeren... dan zullen ze ook uh, kijken hoe de nabestaanden ermee omgaan... de familie, de nabestaanden, hoe daarmee omgaan. En als zij op het spoor komen gestoorde rouwverwerking... weet ik uit de praktijk hier bij het Elisabeth WC, de ziekenhuis... Ja. dan wordt zo'n behandeling niet doorgezet. En ja, maar straks dat is misschien on... wel. Nee, want uh, dat uh, is toch steeds weer... Uh, vind ik de verantwoordelijkheid van van de arts om op zo'n moment daar ook goed gevoel bij te krijgen ja. en uh, het doordouwen op zo'n moment hè want dat is het dan toch waar een nabestaande echt er heel veel uh, problemen mee heeft, is natuurlijk iets waar je kunt afvragen of dat iemands bedoeling is. En ja. ik durf de stelling aan dat dat niemands bedoeling is. Maar goed, u zegt net zelf, er staan 1115 mensen op de wachtlijst. Voor, voor neem ik aan, verschillende soorten organen. Ja, ja, vooral nieren, maar ook andere organen. Ja, ja het kan ook, kan ook gaan om levers, om longen, toch? Uh, om hart. Ja. Half lees, hart. Maar kijk, voor het harten, dat zijn er een, een kleine veertig. Dus dat zijn relatief weinig aantallen. Terwijl nieren meer, om 600, meer dan 600 gaat. Ja, maar goed, als de, als, de, als de bedoeling van de wet is om meer organen beschikbaar te krijgen voor mensen die ze nodig hebben. dan betekent dat dus ook meer operaties. Dus meer beslag op operatiekamers. Uh, en dus ja. ook uh, meer chirurgen die daarin gespecialiseerd zijn, meer transport van die organen. Bedoel, hebben ja. we dat allemaal al zo geregeld dat als de wet uh, volgend jaar in zou gaan... dat dat allemaal op orde is? Of krijgen we straks een stuw meer aan organen... die uiteindelijk niet bij de mensen die erom zitten te springen uh, terechtkomen? Nou, er komt natuurlijk een wat spannende fase, want de fase komt er dan aan... als inderdaad het zo is als wij nu aannemen dat de wet doorgaat. Dat er dan ook meer aanbod komt aan organen. En dan zal dat stuwmeer van die ruim 1100 organen... zal in de eerste periode ook weggewerkt worden. De andere kant is dat eh, als die wet eenmaal verandert... het niet ook de dag daarna de praktijk anders is. Want dan nog steeds zullen eh, er... Eh, uh, ...nabestaanden zijn die terughoudend zijn. Daar zal allemaal rekening moeten worden gehouden. Dus geleidelijk aan zal dat aantal dan toenemen. En dat is mo mooi, want dan kan ook die uitnameteams... ...maar ook de inzetcapaciteit uh, kan dan worden aangepast. Waarbij als je kijkt naar dit aantal op het totaal aan ingrepen... ...die in Nederland worden gedaan in ziekenhuizen... ...is het echt verwaarloosbaar klein. Dus het zal niet zo zijn dat door deze ingrepen... Uh, er nu een hele wezenlijk tekort aan OK-tijd OK voort zal komen. Nee. Wel zul je wat mensen extra moeten scholen in de vaardigheid om, uh, om de organen uit te nemen en de organen weer in te zetten. Het is dus niet zo dat als die wet zou worden aangenomen, dat u uh, meteen een enorm probleem heeft in personele zin, in uh, beschikbare operatiekamers en in, uh, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen, opslagcapaciteit van orgaan. Want je kan ze niet invriezen, toch? Ze moeten, dat is toch de, de nee. kern van de zaak. Ze moeten levend blijven. Ja, vers zijn zogezegd. En uh, dat hangt wel iets van het type orgaan. Er zijn orgaan die wat meer tijd verdragen dan. En dat is dus niet acuut. Uh, maar uh, daar is wat minder, minder uh, of er is gewoon toch een zekere vorm van haast. Ja. Nee, wij verwachten op dit moment niet dat dat uh, tot grote problemen zal leiden. Goed, um, de Zuidenburen, de Belgen, die zijn ons al uh, lang geleden voorgegaan in een vergelijkbare wet. Daar is in principe ook iedereen uh, donor. Tenzij die, ik geloof zelfs, zich bij de gemeente uh, dan inschrijft als bezwaarmaker. Uh, we hebben uh, contact met uh, Patrick, uh, Patrick uh, op zijn uh, Nederlands of Amerikaans zoals je wil. Uh, Ferdinande. En die is emeritisch hoogleraar en intensivist-anesthesist... verbonden aan uh, de, het uh, UZ-leven, het Universitair Ziekenhuis Leuven. Goedemorgen, meneer Ferdinande. Goedemorgen. Patrick is het, hè? Geen Patrick. Ja, doe maar. <laughs> okay. uh, u bent al heel lang betrokken bij dat, uh, bij dat uh, systeem bij u. Uh, waar wij dus, uh, wat Pia Dijkstra betreft, het, het, het kamerlid voor D66 naartoe gaan. Heeft het bij u in België meer donororganen opgeleverd? Ja, wat wij gezien hebben sinds het uh, vroegkomen van de transplantatiewet, zoals we die noemen... Uh, is eigenlijk dat het aantal organen uh, op zijn minst uh, het aantal beschikbare organen op zijn minst verdubbeld is. Uh, omdat door de wet eigenlijk een juridisch kader uh, geschapen is, waardoor uh, artsen zich uh, beter beschermd voelden uh, tijdens de procedure. Dat is eigenlijk het netto impact geweest. En um, dat vertaalt zich ook wat in de actuele cijfers als wij kijken. Uh, is het zo dat wij nu in België uh, actueel rond de 30, 31 uh, effectieve donoren hebben per miljoen inwoners. Terwijl dat voor Nederland, uh, als ik het juist heb, rond de 18 ligt. Dus het is ongeveer, het is een kleine, kleine verdubbeling daardoor, ja. Ja, en heeft dat een grote aanpassing gevergd van de ziekenhuizen bij u? Eigenlijk niet, euh, omdat euh, sinds 1968 excuseer, waren euh, eigenlijk op medisch vlak al de Harvard-criteria voor hersendood aanvaard. En toen was er een geleidelijke toename van het aantal donoren. Met die transplantatiewet is het aantal donoren wel gegroeid, maar dat is eigenlijk heel... Staag gegaan, dat is geen potse sprong geweest en men heeft wel tijd gehad om, om zich daaraan te, te adapteren, omdat uh, dat aanbod, wat trouwens volgens mij ook een beetje overroepen wordt. Hè. Het is, uh, in België worden nu voor het ogenblik op jaarbasis een 1200-1300 transplantaties verricht. Um, dat is een, een minimum hoeveelheid als je dat laatst tegenover het uh, totale aantal uh, chirurgische ingrijpen. Ja. Uh, ja. En, en hoe groot is uw wachtlijst eigenlijk? Bij ons staan er dus 1115 mensen op. En bij u? Wel, bij ons staan er uh, een 1200 op. Oh. Um, oh. uh, dus, ja. oh, hoe kan dat? Een, uh, ja, een... 1200 transplantaten, dat, patiënten die wachten op een transplantatie. Um, het gros daarvan zijn eigenlijk mensen die wachten op een niertransplantatie. Ja. Uh, gevolgd door patiënten die wachten op een uh, levertransplantatie. Ja. Maar mijn inschatting is, als um, mijn informatie goed is, zijn er in Nederland ongeveer evenveel mensen op de wachtlijst. En wat ik vermoed is dat wanneer er een echte schaarste is aan organen... is dat men naar indicatiestellingen voor transplantatie... Uh, wel uiterst strikt te werk gaat. Maar het, is dus, um, maar het is dus strikt naar de cijfers gekeken. Niet zo dat het ja. feit dat als iedereen per definitie orgaan is... totdat iemand zegt dat hij dat niet wil... dat daarmee de wachtlijsten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nee, uh, maar er is ook een, een, een soort van continuum mogelijkheden. In, in die zin, uh, een, een pathologie of een ziekte die leidt tot uh, transplantatie... Ja. ...die ontstaat telkens opnieuw. Dus je hebt telkens mensen die ofwel in nierfalen sukkelen... ...ofwel in leverfalen sukkelen, ofwel in haardfalen sukkelen... ...ofwel in longfalen sukkelen. Ja. En er is eigenlijk een continu uh, nieuw aanbod aan... aan uh, ...patiënten die wel nood hebben aan transplantatie. Dat is een, een biologisch gegeven, bij manier van spreken. Juist. Goed. Kortom, het, het, het vergt de wat aanpassing... ...maar eigenlijk niet eens heel veel. De manier waarop u die wet destijds in België hebt ingevoerd... ...tegelijkertijd is het aantal donoren dus toegenomen... ...vertweevoudigd, verdubbeld... ...maar de wachtlijsten zijn niet beduidend minder geworden. Niet beduidend minder, maar um, wat wij zien is dat. Dus wanneer je kijkt voor de wet uh, er was en nadat de wet eigenlijk in voegen getreden is, is, is, het, uh, is daar werkelijk wel een kritiek gekomen in, in de wachtlijsten. Ja. Um, ja, we nemen ook een hele geschiedenis mee. Ja. Het is ook zo dat transplantatie uh, door de jaren heen een evolutie gemaakt heeft van uh, ja, toch wel experimentele ingreep in de jaren zestig ja. tot een ingreep die nu eigenlijk bijna uh, routine geworden is. En ja. Uh, ja, waar men vroeger begoedzamer uh, was om het te doen, heeft um, men nu eigenlijk uh, heeft men meer, meer en meer die techniek onder ja. de Onder de knieën, ook de nazorg is, is uh, heel goed geregeld. En, en, uh, u bent tevreden, op, kortom. Ja, ja. Te, ja, nooit tevreden, maar uh, tevredener. Tevredener. Ik dank u zeer, meneer Ferdinande. Terug naar Bert, uh, Be Bart Berden. Uh, het kan dus zo zijn dat wij een hele nieuwe wet optuigen... maar dat de wachtlijsten er niet kleiner worden. Ja, nou ja, ik vind het interessant, de Belgische situatie. Ik zou er wel iets meer van willen begrijpen, hoe dat nou precies kan. Wat je wel ziet, en ik denk wel dat dat een relevant punt is... dat dit niet het enige is wat bepaalt waar wij op uitkomen. Het heeft te maken, wat de vorige spreker goed neerzet... met de stand van de medische techniek. En ik weet dat we steeds meer kunnen transplanteren... omdat we met name ook de weerstandreactie van het lichaam kunnen verkleinen. Maar het heeft ook natuurlijk te maken met opvattingen zoals die leven. Want ik noem dat straks al, in Nederland heb je... 1,7 miljoen weigeraars, dat is ongeveer 10% procent ja. van, uh, van het aantal Nederlanders. En, en in Frankrijk is dat 0,2%. Dus ja. er is wel iets meer wat ook te maken heeft denk ik, met cultuur, ja. met overtuiging... Uh, dan, uh, dan alleen maar deze wet. Dat zie je ook terug in de verhoudingen in de Senaat... Uh, waar het kiele-kiele uh, uh, is en waar dit soort argumenten ook een rol uh, speelt. U hoort een telefoon? Dat betekent dat we contact hebben met Dries Groelfink. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Heb je een goed weekend gehad, man? Ik wel, jij? Ja, lekker. Ik heb gisteren opgetreden op het Runderenplein. En dat was voor mij een beetje een thuiswedstrijd natuurlijk. hoop bekende gezichten. Dat was erg uh, leuk om te doen. Maar ze zeggen wel eens, Sven, dat mannen geen twee dingen tegelijk kunnen. Maar ik zit uh, naar jou te luisteren. Ja. En ik volg even op Twitter momenteel Saskia Belleman. Ja. Die uh, in die zwaar bewaakte rechtbank Punker zit in oost europese de zaak Hollider. Ja. En die zag ik net een tweet plaatsen van... het pers en publiek zitten nog achter de rolluiken... en die gaan pas open als iedereen in de zittingszaal klaar zit. Het ja. lijkt een beetje op apies kijken. Uh, maar goed, daarnaast luister ik naar jou. Vandaag gaat het bij één op één over orgaandonatie. Dat is nou niet echt een gezellig onderwerp voor de maandagochtend... maar wel belangrijk. En persoonlijk vind ik dat uh, Pia Dijkstra daar wel een punt heeft. Een goed punt. Ben jij de ik donor? Nee, ik niet Sven. En ik ken veel mensen die zijn een beetje bijgelovig, Sven. En daar ben ik er ook één van. Die denken dus, als je jezelf opgeeft als orgaandonor... dan zou je wel eens het kwaad over jezelf kunnen afroepen. Met andere woorden, dan gaat er binnenkort iets heel vervelends met je gebeuren... waardoor je ook snel als donor aan de beurt bent, voel je? Maar als het nou zo zou zijn dat iedereen donor is... Alleen als je zelf moet aangeven dat je dat niet wil. Nou dan zou ik denken, en ik denk velen met me. Nou, laat dat maar zo. Dan ben ik donor. Goed, net als 61% van de Nederlanders bleek uit een peiling van Maurice de Hond. Dankjewel, Dries. Tot morgen. Tot morgen. Uh, meneer Berder, uh, ja, dat is natuurlijk wel vaak een, uh, een gehoorde angst. Hè? Namelijk uh, dat, dat, dat de eerder de stekker eruit gaat dan strikt noodzakelijk. Ja, en misschien is het ook wel een mooie, mooie benoemen van, van angsten die iedereen heeft. En als je er niet over hoeft na te denken, door ook niets te doen... dat het dan vanzelf zich, zich regelt. En, da en dat zou die 8 miljoen mensen... dat toch een wezenlijk deel van over de streep kunnen trekken. Oneerbiedig gesproken, want dat is wel, uh, wel terecht wat Rolfing ook zegt. Ja, uh, één vraag leeft ook bij mensen, namelijk... wat als ik er nou geen zin in heb en ik maak bezwaar... en ik heb toch op een gegeven moment een orgaan nodig? Dat hoor je ook heel vaak, namelijk... Uh, ja, luister eens, als je nee zegt, krijg je zelf ook niks. In hoeverre is dat straks goed geregeld? Ja, dat is toch echt niet aan de orde. Uh, daar, dat wordt echt volstrekt losgekoppeld. Maar en, in de praktijk uh, ook? Ja... Ja, ja, ja. Kijk, want, uh, het is niet zo dat als er twee patiënten dat... liggen bij u in het ziekenhuis... en ze hebben nee. allebei een lever nodig ja. en er is er één beschikbaar... Ja, dus... dat u dan kijkt, hey, die wou wel zijn lever afstaan... Uh, destijds nog in goede ja, dat gezondheid is een hele en die andere niet. Ja, maar laat ik het wat dichterbij brengen. Op onze eerste hulp komen allerlei mensen bezig binnen. Daar komen mensen die heel veel gedronken hebben en niemand hebben aangereden. Of iemand die iemand anders verwond heeft... tegelijkertijd met degene die verwond is of aangereden is. En dan is het absoluut geen discussie... dat de mensen een gelijkwaardige behandeling krijgen. Dus dat is echt geen thema... waar onze professionals iets anders bij denken of doen dan waar ze voor zijn, namelijk het behandelen van, van zieke patiënten. Goed. Terug naar het resumé van de praktische kant van de zaak. U zegt, het levert ook bij ons... althans, verwacht u een verdubbeling van het aantal donoren op. U zegt, de overgangsperiode zorgt ervoor... dat we echt niet opeens tekort krijgen aan operatiekamers en chirurgen. Dat kunnen we echt stap voor stap oplossen. En uw hoop is wel dat die wachtlijsten gaan teruglopen... terwijl dat in België nog niet is gebleken. Ja, zo, en, en de hoop ook om een keer dat beter te begrijpen... maar om eens te kijken of dit, dit gaat helpen. Ja. Goed, en uw advies aan de Senaat is stem volgende week dinsdag... dus niet morgen, want dan is het tweede bedrijf van het debat... maar volgende week dinsdag voor. Ja, dat is inderdaad een goede samenvatting. Ik dank u zeer voor uw tijd. Graag gedaan. Bart Berde, de directeur van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Ingewikkeld en een beetje zwaarmoedig onderwerp... maar desalniettemin heel belangrijk. Mocht u houden van vrolijkheid, blijft u dan vooral luisteren... want u kunt de komende twee uur terecht bij Willemijn als ze de nieuwsbv presenteert. En wij melden ons morgen weer. Tot morgen. Sven. Svennetje. wil ik voor mij heb vrij veel weg van zo'n getuigenprotectieprogramma. Ik krijg nieuwe kleren. Ik moest naar de kapper. We leven in een buitenwijk en ik mag mijn vrienden niet meer zien. Vertel. KRO en CRV. NTO Radio 1.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 Doorgroeien naar Certified Business Controller? Bezoek nu alexvangroningen.nl. Dit wil ik: unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl/slash zakelijk. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. Voor-control vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving.